Het weeralarm dat is afgegeven vanwege de gladheid is voor het grootste deel van het Noord-Brabant en Limburg kan het nog zeer glad zijn door ijzel. Het KMU wacht dat rond 11 uur in het hele land de situatie weer normaal is. Automobilisten hebben zich tijdens de ochtendspits goed aangepast aan omstandigheden, vindt Rijkswaterstaat. De extreme gladheid waarvoor het gewaarschuwd heeft tot nu toe nergens geleid tot ernstige ongelukken. Wel is er blikschade door slippartijen en kleine aanrijdingen. Betogers en relschoppers hebben gisteravond en vannacht in Athene vernielingen aangericht. De brandweer zegt dat meer dan vier gebouwen in brand zijn gestoken. Tientallen winkels en bankgebouwen zijn vernield. De rellen ontstonden gisteravond toen een vreedzame demonstratie tegen nieuwe miljardenbezuinigingen uit de hand liep. Gemaskerde betogers bekogelden de politie die vervolgens traangang inzetten. Het Griekse parlement keurde gisteravond na een tumultueus debat het nieuwe bezuinigingspakket goed. Er wordt onder meer gekort op lonen en pensioenen. Ook verliezen duizenden ambtenaren hun baan. In het basisonderwijs verdwijnen duizenden banen. Volgens de PO-raad, de koepelorganisatie voor het basisonderwijs, komt dat door de opinstapeling van bezuinigingen. Het Rijk geeft minder geld en ook andere subsidiegevers zoals gemeenten houden de hand op de knip. Basisscholen voelen zich daardoor gedwongen om klassen groter te maken, zegt de PO-raad. Vooral jonge leerkrachten zijn van de bezuinigingen de dupe. De PO-raad vreest dat studenten die nu op de pabo zitten straks geen werk vinden. Het weer, het is bewolkt. En lokaal valt wat regen. Vanuit het noordwesten volgt vanmiddag een regengebied. In het zuidoosten kan dan sneeuw of natte sneeuw vallen. De middagtemperatuur komt uit tussen plus 3 in Limburg... en plus 6 graden op de Wadden. Dit was het NOS Journaal. is Sombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Diemen 2 kilometer. In verband met een spoedreparatie zijn er twee rijstroken dicht...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 Karten voor de huishoudbeurs van 18 tot en met 26 februari. Belangeloos. Eh, ons ter hand gesteld door de manager services van de RAI in Amsterdam. Nogmaals, Marcel, hartelijk dank. We gaan voor de ene laatste keer weer een plaat draaien. En uiteraard eh, moet u dan even naar de studio bellen. Volledigheidshalve nog even het nummer: 023 573 1969. Uiteraard zijn CFM-medewerkers en aanhang uitgesloten van deelname.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 Ja, ja, hij moest zingen van, uh, van een jonge dame, die had hem op het podium gesleurd. En wat was het nummer wat hij moest zingen dan? Hij moest zingen, ja, hij mocht zelf het uitkiezen. Oh, en het is, wat is het geworden dan? Nou, dan? de Fabeltjeskrant kwam hij niet. <laughs> <laughs> oké, okay, nou, vertel verder. Ik ja, weet niet de bestaat was, hè, dan. Ja, oké, okay, maar vertel verder. Nou, uh, verder uh, hebben, uh, hebben, hebben de boys en de dame vandaag uh, gezongen.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 Oké. Okay. En Ik nou. hoogte plezier nog daar Hé, hey, ja. dankjewel Roep En jullie ook, en uh, tot, uh, tot maandag zou ik zo zeggen Tot maandag, gezellig G Groetjes aan de rest en de mazzel Oké, hey, hoi It's the price I got For the lies I've told That the truth is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 Wat ben ik blij? 12 maart ga ik naar deze artiest toe in, uh, in Den Haag het paard van Troje, Jonathan Jeremiah en Heart of Stone.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 C'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lis toutes les paroles parce qu'elle vient de la fin il y a trois jours, elle a seulement trois jours. Et, et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, il va être très populaire en France. Vous le voyez Je pense. La même. Qu'on voit danser les langues des... A des reflets d'argent la mer... Oh, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, De gleren en in Le nom des golves clair et in sans son la Ik wil je graag een applaudissement pour voor de belle orchestre de l'Olympia de Paris, que is magnifiek, s'il vous plaît. Merci pour wel. Dank je wel. toujours avec moi pour tout le monde.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 uit um, Alleen maar Blank. Ik zou het niet zeggen, want het is heel erg funky. Average ja. wide Band, let's go around again. Het is kwart voor vijf geweest, en dat wil zeggen... Mag ik even snel oh. een berichtje? De laatste uh, uh, nummer is wel uh, geraden, de uitvoerende, de Fransman. Maar ja, het was mijn broer, dus ja, mag, dan telt het niet, Nee, hè? dan telt hij niet. Aanhang is niet. dat. Hè? Ja, dat is aanhang, dus helaas. Maar goed, luister, dus morgen, om twee, vanaf twee uur, kun je nog twee kaarten weggeven. Ja, klopt. Morgen bij Zondag in Kemmeland de laatste kaart voor de huisartsbeurs. Dus uh, luisteren. Het is kwart voor geweest, dus de tijd voor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 Blijf laggen voelt het weer alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is. En nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht jou jammer en die twee voorbij gaan. Terwijl heel de wereld wegkijkt, dan hou ik je vast. En we zweven voelt het nog alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is. Te mooi voor mij is. Dat komt door jou. Dat komt gewoon door jou. Ja. ja, het zit heel dicht I'm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 we gaan het toch ook wel even klein een klein beetje hebben over die steden tocht. Uh, want er zijn toch artiesten geweest die uh, afgelopen tijd uh, een paar liedjes hebben uitgebracht. Ja. Voor die Elfstedentocht. Die niet doorging. Uh, en ik was bijvoorbeeld gisteren bij het Wolter Cruise concert in Leiden. Ja. En uh, hij zei gewoon: van ja, ik ga er gewoon vanuit dat het eventjes een, een dalletje is. Maar die Elfstedentocht komt er dit jaar nog, zegt hij zelf. Nou. Maar uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. ja Sangerines die gaat trouwen. Nou. Uh... Shocking breaking news. Ja. Breaking en uh, daar hebben we, het natuurlijk, uh, hebben we het over. En uh, popstar Henry natuurlijk met het show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 You must always face the curtain with a bang. Forget about your seat. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last...